11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm Noord- en Zuidpool zijn ook op milieugebied elkaar tegen Polen. En wie bewaakt het erfgoed van Willem Drees het best? Het nw journaal met Dorald Meegens. In een krantenadvertentie zegt de Nederlandse Energiemaatschappij dat de consumenten in de maling worden genomen met groene stroom. In de advertentie zegt de NLE dat er in Nederland niet genoeg groene stroom wordt opgewekt om alle klanten te bedienen. Bovendien wordt het grootste deel van de groene stroom opgewekt uit houtsnippers die volgens de NLE worden meegestookt in vervuilende kolencentrales. De Nederlandse energiemaatschappij zegt dat alle grote energiemaatschappijen hier schuldig aan zijn. Volgens GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft NLA wel een punt... maar ze twijfelt aan de motieven van de maatschappij, zei ze in KRO's Goedemorgen Nederland. Zij zijn natuurlijk gewoon een prijsvechter die uh, graag uh, veel klanten lokken van andere energiemaatschappijen. En ik heb ze nog nooit actief gezien om energiebedrijven bij elkaar te krijgen... om meer schone stroom in Nederland te realiseren. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de vermissing van Ruben en Julian uit Zeist. Mogelijk worden nieuwe feiten naar buiten gebracht in de uitzending. De politie is nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden die kunnen helpen om de jongens te vinden. Inmiddels zijn al meer dan duizend tips binnengekomen. Opsporing Verzocht begint vanavond om half acht. Dat is eerder dan gebruikelijk. De uitzending is vervroegd vanwege het Eurovisie Songfestival.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 Het weer op veel plaatsen droog, vooral in het noorden ook nog wat zon. Later steeds vaker bewolkt en van tijd tot tijd regen. Middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dagen buien. Het wordt wel iets warmer. Jolanda van der Velden, waar staan ze stil? Felix, onder meer op de, noord, op de noordkant van Amsterdam. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam, voortknopend Koenplein 2 kilometer. Dat heeft nu te maken met een aanrijding op de A10, de ring noord. Uh, bij de Koentunnel staat 2 kilometer, de linkerrijshoek is dicht. In Zeeland is de, op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... de Vlakentunnel voorlopig dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie. Eerder vanochtend was daar een aanrijding. Verkeer richting Vlissingen wordt nu omgeleid via de N289. En er was ook een aanrijding op de n 279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 Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Molde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om half zeven naar de Nederlandse ondertitelde film Copacabana met Isabelle Hubert. Meer info op TV5molde.nl. De Vara. Radio 1. gids.fm Met Felix Murders. Goedemorgen. De ijskap op de Noordpool smelt. Waardoor de waardevolle grondstoffen die daaronder liggen of erin liggen makkelijker bereikbaar worden. En u raadt het al: heel veel landen verdringen zich om daar te mogen delven. Deze week wordt er vergaderd wie er mee mag doen. Ik praat over de kansen en de bedreigingen van zowel de Noordpool als de Zuidpool. Staatssecretaris Teven wil dat meer veroordeelden elektronische detentie krijgen opgelegd, dus thuis zitten met een enkelband. Dat spaart namelijk een hoop geld uit, vindt hij. Maar Nederland is niet gewend ook zwaardere misdrijven met een enkelband te bestraffen. België wel, dus we namen een kijkje. En wie houdt de verzorgingsstaat van vader Drees in ere? De PvdA bijvoorbeeld, de SP? Niemand. Ook dat hoort u dit uur. Voor de geïllustreerde versie. Jokkebrokken, dat staat boven een advertentie van de Nederlandse Energiemaatschappij. Het bedrijf trekt in de advertentie het boetekleed aan over groene energie. Als u denkt dat u echt groene stroom heeft, dan is dat waarschijnlijk niet zo... zegt de Nederlandse Energiemaatschappij. Energiebedrijven maken grijze stroom groen... door certificaten te kopen bij leveranciers van groene stroom in het buitenland. Aan de telefoon Harald Swinkels. Hij is oprichter en directeur van de Nederlandse Energiemaatschappij. Meneer Swinkels, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het licht gezien, zegt u in de advertentie, en wil het eerlijke verhaal vertellen. Is ja. het u te doen om het beter te gaan doen, of om klanten te werven? Um, nou kijk, we zijn gewoon wel een, een bedrijf, dus zeg maar, ik zal, zal niet uh, oneerlijk zijn over het feit dat wij graag nog willen groeien. Daar gaat het om, hè? Het wel zo, om, om die klanten we te werven? Hebben, nee, nee, we hebben gezegd, uh, we willen graag uh, de energiemarkt openbreken... Dat is de missie die wij van het begin af aan al hebben gezegd. En je ziet dat toch nog ongeveer 60% van de mensen nog nooit zijn overstapt van energieleverancier. En uh, waar we eigenlijk in de afgelopen jaren met name een boodschap hebben gebracht van... Uh, uh, zeg maar als prijsvechter, want je kan overstappen, dan kun je besparen. Hebben we nu een nieuwe visie ontwikkeld. Dat we zeggen van ja, Als we nog meer mensen willen laten overstappen, dan moet het begrijpelijker en transparanter worden. Dus het is gewoon daar... een marketingstrategie om meer klanten binnen te halen? Uh, nee, dat is het niet. Het is, uh, het is, een, het is een, uh, een strategie om als bedrijf te tonen wie we zijn en in de nieuwe fase van de ontwikkeling van de onderneming. Het is typisch geen reclame waarin je zegt van, ja, dat we verwachten dat we nu in één keer 10.000 zeg maar, uh, uh, aanmeldingen tegelijk krijgen. Verkoopt u groene energie? Wij, uh, wij verkopen wat dan uh, zeg maar in de Nederlandse groene stroommarkt uh, groene stroom heet. U dat verkoopt dat groene uitkijgen. stroom? Ja, dat is zeg maar, wat wij doen is... Meneer betaal ik daar als klant meer voor dan voor de grijze stroom? Wij hebben geen andere, zeg maar, bron dan die garanties van hoortstroom... zoals we die ook in de krant hebben gezet. Jawel, wacht even, de meeste mensen hebben die advertenties misschien nog niet gelezen. Maar verkoopt u die voor hetzelfde geld als de grijze stroom? Ja, ja. Dus daar betaal ik niks meer voor? Nee, nou, in principe zeg maar die, die 1,44 euro 44, zoals wij die uh, uh, ook in de krant hebben gezet... Legt u die 1,44 euro zo jaar... aan iedereen uit? Ja, nou, het, het werkt zeg maar zo. Als energieleverancier uh, koop je eigenlijk stroom op een grote handelsmarkt, En op dat moment heeft die eigenlijk nog geen bron. En wat je dan daarnaast doet, is dan koop je garanties van oorsprong. Dat is zeg maar in de wet ook zo geregeld. Dat zijn een soort certificaten die er een bron aan koppelen. Dus dat kan zeg maar stinkel zijn of gas, maar ook waterkracht. Ja. En in de afgelopen jaren is dat, zeg maar, zo, heeft dat systeem zich zo ontwikkeld... dat je die certificaten die kun je op Europees niveau kopen. En je ziet zeg maar, dat die certificaten zijn steeds goedkoper zijn geworden. Omdat er een soort overschot is aan die dingen. Je koopt niet stroom, maar je koopt alleen een certificaat? Je koopt en stroom en certificaten. En met die certificaten, die je ook niet moet inleveren bij de overheid... voor iedere 1000 kilowattuur die je levert, moet je zo'n certificaat voor inleveren. Die wordt zeg maar, afgevinkt. En op die manier mag je zeg maar een bron koppelen aan de stroom die je levert. En u zegt in de advertentie dat het een gemiddeld Nederlands gezin 1,44 euro kost om een jaar lang 100% groene energie te leveren. Waarom ja. betaal ik dan bij u veel en veel meer? Hoezo betaalt u bij mij veel en veel meer? Nou, ik betaal toch veel meer dan die 1,44 euro per jaar? Vooral mijn energie. En het, oh, het, nee, dat begrijpt u niet helemaal. Uh, u betaalt die, die 1,44 euro, is alleen maar het certificatendeel. Zeg maar de stroom, dus zeg maar de kilowatturen zelf, die is veel duurder. En die, betaal je, die kopen we in op, zoals ik al zei, die groothandelsmarkt. Maar u gaat uw leven beter in? Nou, wat wij uh, hebben gezegd is van... wij willen graag dat mensen uh, begrijpen wat ze geleverd krijgen. We willen daarin transparant zijn. Dus wij blijven zeg maar, ook gewoon het stroometiket publiceren... zoals we dat ook wettelijk verplicht zijn... met ja. uh, die garantie van oorsprong. Maar schrijven daar wel eerlijk bij wat het ons kost om het op die manier te labelen. Bijna niks dus? Bijna niks dus. Nee. Maar kunt u dan een groene stroom, echte 100% groene stroom, komen, ja of nee? Dat kan. En dat is een van de, van de punten waar ik zeggen: ja, als je nou als consument echt wil bijdragen aan het duurzamen van de samenleving... dan raden we je aan om ook zelf energie op te gaan wekken... en bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te leggen. Nee, maar kunt u mij 100% groene stroom leveren, ja of nee? Dat, ja, dat, dat ligt eraan hoe u dat zeg maar, percipieert. Gewoon, 100% zeg maar. groene stroom, namelijk van een waterkrachtcentrale in, in Noorwegen. Kunt uh, u mij dat leveren, ja of nee? Ja, op, op deze dit, dit is de manier waarop het systeem werkt, dus op deze manier lever ik dat. Als je gaat zeggen van ja... U kunt dit je... mij geen 100% groene stroom leveren vanuit Noorwegen? Nee, er is geen kabel vanaf die waterkrachtcentrale die tot uw deur kan doortrekken. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks zei dat er wel een kabel ligt. Ja, er ligt een kabel naar Noorwegen, de nornet kabel En dat is zeg maar een van de uh, uh, elektriciteitskabels. En gewoon een hele dikke kabel die ook gewoon is aangesloten op het Nederlandse stroomnet. En ze zei ook, beter investeren in echt goede stroom dan in marketing om klanten te lokken. Uh, dat klopt, maar dat, uh, dat, is, uh, dat is juist ook een van de redenen achter deze reclamecampagne. Want u geeft inzicht ja. in de morgens van de branche, maar u doet ja. er niets aan om die te verbeteren. Zelf. Nou, dat, dat is niet waar. Ik denk dat als je zeg maar, een advertentie zet zoals deze... dat dat juist uh, ook uh, de hele branche simuleert om hier gewoon transparant over te zijn. Nee, maar je zou kunnen zeggen... wij gaan uh, geld steken in wind- en zonne-energie. Hier in Nederland bijvoorbeeld. We gaan erin investeren. Ja, nee, maar dat hebben we ook, uh, dat hebben we ook al gedaan. We hebben een, uh, een, een hele campagne gehad met Ik Zeg Zon... waarbij mensen uh, zonnepanelen op hun dak konden leggen... en uh, dat we konden terugbetalen via de energienota dat zijn juist, zeg maar, uh, initiatieven waar ik denk dat het mevrouw Vertongiger wel blijven van uh, zal worden. U denkt, eh, ja, het komt een beetje over als dat hij gewoon een legitimatie zoekt om alleen grijze stroom te verkopen. En ze nu en dan groene stroom met, met zo'n certificaatje erbij dat niks kost. Uh, maar dan heb je nou, nog geen groene stroom. Dat, dat, dat maakt u ervan dat het zo overkomt. Maar ik, ik ben daarvan overtuigd dat het juist een, een, een open en eerlijk verhaal is waar je toch weinig op tegen kan hebben. Dat wij gewoon eerlijk vertellen wat het ons dan eigenlijk kost om die certificaten te kopen. U bent niet gewoon zo goedkoop omdat u zelf niet in groene stromen investeert? Nee, nee want het is niet zeg maar iets wat alleen de Nederlandse Energiemaatschappij doet. En u bent eerlijk, ook over ja. anderen? Ja. U verwijt de anderen oplichterij? Nee. Dat zeggen we niet. Nou, jokkenbrokken toch? Wat, wat, wat, wat we de branche vermijden, of verwijten, is dat we gewoon met z'n allen gewoon transparanter daarover moeten zijn. Ja, maar er staat keihard boven de advertentie jokkenbrokken. Ja, dat is het zo, maar dat is natuurlijk reclame, dus het mag wel een beetje prikkelend zijn. Ja, maar dat is oplichting dus? Nee, dat is het niet. Want wat... Het is namelijk gewoon ook wettelijk zo geregeld dat dit groene stroom is. Dus kijk, het gaat er gewoon om dat we mensen wegwijs willen maken in hoe de energiemarkt in elkaar zit. Maar wel transparanter, niet groener dus? Wel transparanter, ook groener. Want we, zijn, we gaan zeg maar onze activiteit op het gebied van uh, zonne-energie... Uh, in de komende maanden nog een stuk verder uitbreiden. En een stuk en verder? Iedereen, uh, met, hoeveel heb, met hoeveel procent? Uh, met, met hoeveel geld? Het is dat, dat heeft natuurlijk gewoon mee te maken met hoeveel klanten zich uiteindelijk gaan aanmelden. Maar je gaat uiteindelijk bij ons op de website van 3 tot en met 24 zonnepanelen kunnen bestellen. En daar zullen wij ook gewoon weer een goede prijspropositie aan halen. Ja, verkoop dus. Maar u stopt met stroom, die is opgewekt met houtstippers bijvoorbeeld? Die, uh, die is niet groen, zegt u zelf. En die advertentie? Wij blijven onze stroometiket zo houden dat we die garanties van oorsprong hebben... met de, de Scandinavische waterkrachtcertificaten. En we zullen daar gewoon bijschrijven wat het ons kost om die certificaten in te kopen. Ja, die en iedereen, de, iedereen, kan dan, iedereen kan dan gewoon een keuze maken of die dat, of die dat wil hebben, ja of nee. Ja, dan heb ik een, een... Maar stopt u dan met die houtsnippers, ja of nee? nee dat, dat is niet aan mij. Ik heb geen... U kan toch zien... Ik heb geen kolencentrale waarin biomassa wordt... Uh, nee, maar u kunt toch gezet. wel zien welke stroom u inkoopt? Mag ik hopen? Ja, als ik het, nee, maar als, als ik het op de groothandelsmarkt koop... dan is het gewoon een kilometer, ongeacht welke bron het is. Het is een beetje een technisch verhaal, maar ik wil het u ja. graag uitleggen. Maar op het moment dat wij het op de groothandelsmarkt inkopen dan is het feitelijk nog bronloos. Dan kopen we gewoon een kilowattuur, of die nou via die uh, kabel komt uit Noorwegen... of dat die is opgewekt door een, uh, een kolencentrale waar ook biomassa wordt... En door er wat van die certificaten aan te hangen, heeft het een bron? Ja, zo werkt het. Het stelt verder niks voor. Nee, en Dat is uh, wat we eerlijk hebben uh, verteld vandaag. Directeur van de Nederlandse Energiemaatschappij. Hartelijk dank. Goed, dank u wel. Goed, dank u wel. .fm. Staatssecretaris Teven vindt dat 1600 gevangenen hun straf thuis moeten uitzitten met een enkelband. Sinds die aankondiging gaat er geen week voorbij zonder discussie over deze bezuiniging. Een paar dagen geleden maakten de rechters nog bezwaar. Ze vinden namelijk dat Teven zich te veel bemoeit met de strafmaat. Bij onze zuidenburen werd de inzet van de enkelband onlangs uitgebreid. En verslaggever Jan Peuls, je bent daar naartoe gaan kijken hè? Ja, inderdaad. In België zijn ze het al wat uh, langer gewend. In maart werd nog eens een keer opnieuw bepaald... dat alle celstraffen onder de drie jaar... in principe met een enkel band worden afgedaan. En in België is het geen bezuiniging... maar een oplossing voor het cellentekort. In ons land uh, worden die banden trouwens ook wel gebruikt... Om, uh, ook wel een beetje als vrijheidsstraf... maar meer om bijvoorbeeld een straatverbod uh, af te dwingen. Nou, uh, de Belgen die lopen voorop. Daar uh, wordt de enkelband al sinds de jaren negentig... vooral als vervanging van een celstraf gebruikt. Ah, en dat is dus uitgebreid, dat beleid. Hoeveel Belgen ja. zitten er thuis nu met? Enkelband dan? Ja, dat zijn er zo'n uh, 1400. En een van hen, die heb ik opgezocht, dat is de 42-jarige Thomas. Hij heeft sinds uh, begin april zijn enkelband. En toen ik hem gisteren thuis uh, opzocht, moest hij die middag ook op bezoek... bij de zogeheten justitie assistent die hem begeleidt. Hallo. Hallo, Jan Piels van de ja. Varen. Hallo. Jan, het is op de vijfde Oké. Okay. En dan kom ik in de woonkamer van uh, Thomas. Mag ik hem eerst eens even zien? Ja hoor. Hij hangt, ja, hangt beneden aan mijn enkel. Aan de rechtervoet? Ja, voilà. Dat is een kastje. Dus, uh... Een zwart klein kastje is het inderdaad. Hij uh, zit nog een beetje ruim aan de, aan, aan de been. Ja, het moet wel. Hè. Maar hij heeft wel zijn nadelen. Er kan textiel tussen komen, waardoor dat je geen contact hebt mee, uh, met je zinderen. Want wat er gebeurt er dan? Dan krijgen ze in Brussel geen contact. Dus dat wil zeggen, als er textiel tussen komt, Dan wat denken dan ze van, uh, dat ja, hij Thomas hij is, uh, is uh, voilà. op de vlucht. Ja, hij is, uh, heeft zijn eigen voor zijn geld gekozen. Nee, nee. De, en dan maakt ze contact met je en dan moet je naar je kastje wandelen. Om te laten zien dat je nog aanwezig bent. Het idee in Nederland is dat het een beetje met een biertje op de bank naar de televisie kijken is. Hoe ziet uw dag eruit? Ja, dat is niet echt zo. Je krijgt enkele uren. In mijn geval, ik was niet aan het werken als ik mijn veroordeling kreeg. In mijn enkelbandprocedure. Dus je krijgt drie uren per dag om werk te zoeken, om je formaliteiten in orde te brengen, je huishouden. En uh, dan krijg je nog een uurtje s'avonds, een extra uurtje. Wat dus spotten. vier uurtjes dat je even niet in het bereik moet zijn? En niet van in het... het bereik moet zijn, maar je moet dan wel uh, eventueel papier voorleggen... dat je dus wel actief op zoek bent, uh, dat je proactief bent. Hè. Dus uh, dat is wel belangrijk. Indien je werkt, krijg je dus eigenlijk een heel etmaal, twaalf uur vrij, Dus wat dat betreft zit u hier niet verkeerd bij. Een prachtig appartement midden in het centrum van Antwerpen. Ja, een klein New York hier. Dus, uh, ja. ja, Daar lijkt het haast toch. Ja, waar heeft u iets van gedaan? Ja, ik heb een klein beetje me voorbeeld. Nee, nee, het zou niet waar zijn. Ja, maar het is inderdaad wel... Ik ben blij dat ik het zo mag doen. Waar bent u voor veroordeeld? Ik ben veroordeeld voor uh, een geweldmisdrijf. Dus ik heb uh, slagen en verwondingen. Dus, uh, en hoe lang? hoe lang? Ik heb twee jaar effectief gekregen. Maar voelt het echt als een straf? Is het een straf? Ja, in het begin heb je wel wat stress omdat je... Uh, een omkaderd uur hebt dat je buiten mag... en je voelt dan wel, wel een beetje een persoonlijke restrictie. Maar ik vind het een halve straf. Dat pleit er dan niet voor om het grootschalig te gaan invloeden. Ja, wel, ik pleit er zeker voor. Oké, maar, ja, okay, maar voor zelf... de burgers, de mensen die u als crimineel zien... zal ik ja. maar zeggen, die zeggen... ja, maar hij moet wel echt gestraft worden. En als hij het als een halve straf ziet... Ja, dat is ook zo wel. Maar ja, dat is een uitspraak die gedaan wordt... door mensen die zelf aan hun lijven niet ondervinden wat dat, dat is. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Stel dat ze ooit iets... En die mensen, kinderenbeurt, die mensen schreeuwen moord en branden. zeg je: ja, dat zal wel. En met wat je zelf iets meemaakt. Dan besef je natuurlijk de, de impact. In, uh, zowel op je gezinsleven als op je persoonlijke leven. Ja, we komen hier aan, aan uh, het justitiehuis. Vlak daarnaast is uh, het politiegebouw. Want ik heb geluk, u mag een keer naar buiten. U mag, uh, ja, ja, wij mogen naar buiten nu. Het zijn dus, uh, dus binnen de uren tussen twee en vijf. Dus nu mag ik uh, gebruik maken van die uren. voor mijn papierenwerk in orde te brengen. door bijvoorbeeld naar justitiehuis te gaan nieuw gebouw. Vroeger was het uh, het zuidgedeelte. Kom aan bij het Justitiehuis. Voilà. Voor een gesprek en dan moet je aanmelden. We zijn ondertussen een kamertje ingelopen naar uh, Sarah van der Pol... Voor een maandelijks gesprek, waar gaat dat over? Uh, wel, we gaan nu kijken van hoe loopt uh, het elektronisch toezicht sinds de uh, afgelopen maand. Wat is veranderd voor de cliënt? Hoe gaan de uren? Moet daar iets aan veranderd worden? En welke info uh, moet er nog gegeven of gekregen worden? als ik even meeluister? Nee, absoluut niet hoor. Nee, nee, nee. Nu is het maandelijks, maar in het begin was het wel wekelijks. Hè. Toen voor de eerste weken ja, vond ik zo wat in uh, gang te zitten in de plogenheden waar gewoond te worden. Ja, de eerste uurrooster maak ik op voor één week, omdat dat een hele impact heeft op het gezin en de cliënt zelf. In een grote groene en, uh, map hier in het kantoortje de zit de alles wat besproken moet worden, maar het gaat vooral over de uren hè, die uh, Thomas wel of niet uh, vrij kan zijn. Nou heb ik al gehoord dat uh, Thomas het ziet als een soort van uh, halve straf. Hoe wordt daar in het uh, algemeen naar gekeken in België? Um, het wordt echt wel als, als een gunstmaatregel gezien. Dus uh, mensen zijn heel erg blij dat ze niet effectief in die uh, gevangenis moeten gaan zitten, in die kleine cel. Maar werkt het maar, dan wel als straf als uh, er zo naar gekeken wordt? Ja, omdat het toch ook wel heel erg beperkend is. Zeker als je niet werkt, krijg je ook maar drie uur per dag die je buiten mag. Dat is toch wel beperkender dan mensen denken. Mm -hmm. Ze denken van ik ben thuis, ik kan nog alles doen. Mm -hmm. Maar maar drie uur naar buiten mogen, dat heeft wel een grote invloed op. op hoe dat je je leven kunt, kunt plannen. Heb je werk, is het anders, denk ik. Dan kan je heel je werktijd buiten, krijg je de verplaatsingstijd er nog bij, krijg je ook nog je vrije uren bij. Dan kan je bij, bij wijze van spreken gewoon functioneren. Maar is het al helemaal gisteren af, lijkt het dan. Dan lijkt het minder een straf, inderdaad, ja. Maar um, het belangrijkste daarbij is dan ook wel weer dat ze hun werk kunnen behouden... en uh, de kans op residieve daardoor kleiner wordt. Hè. Bij het bepalen van de strafmaat... het is zo, alle straffen tot drie jaar worden nu dus met die enkelband uh, gedaan. Wordt er soms dan ook juist misschien wel zwaarder gestraft... zodat er toch mensen in de gevangenis komen? Ik... Ik denk dat sommige rechters dat soms wel doen, maar dan eerder bij personen die vaak hervallen, die terugkeren, dat ze dan toch wel zorgen dat die net over die drie jaar gaan. Dus drie jaar in één dag krijgen. En dat is dan genoeg om hen in de gevangenis te houden. Wat vindt u ervan dus dat dat inderdaad dan mee gaat spelen bij het bepalen van de strafmaat? Ik vind dat niet altijd even slecht. Ik denk dat het soms ook wel goed is dat ze zeggen van oké, okay, nee, je krijgt nu eens genoeg straf om eventjes binnen te moeten zitten. En daar is een stilte te kunnen nadenken van hoe moet het nu verder met mijn leven. Dus de recidive uh, wordt minder. Uh, gaan we Thomas nog een keer terug zien, Nina? <kijf> ik vermoed van niet. Ja. Um, ik had geen crimineel verleden, dus dat is ook nog anders, denk ik. Die, die enkelband is er gewoon fysiek ook. Ze voelen die ook dag en nacht aanwezig. Dat is ook niet niks. Ja, je kan, nu dat de zomer eraan komt, niet in een short gaan rondlopen bijvoorbeeld. Want dan zien mensen het gaan zwemmen in een zwembad met je kinderen. En dat is ook weer confronterend. Dus, ja, weet het zo? Het ik ben niet zo eigenlijk gesteld op, op, op, op wat dan mensen denken. Maar ik, ik, uh, ik hou er rekening mee. je ja. bijvoorbeeld... zien het ding aan je voet. Ja, ja, ja, je kunt ja, ook ja. denken van, ja, kom uit. Schakelen. Ja, je zou dat kunnen denken, maar... Ik denk, als dat uw manier van denken is, dan heb je ook een enkelband. <laughs> Want mensen weten wat het betekent, ja, dat is het. Mensen weten wel. Ik ben er zeker van. Hè. Dus inderdaad, het, het grootste deel van de bevolking zal denken van... Joh, maar wat is dat nu? Mensen krijgen een enkelband. en, en, en feest. Uh. Ja, lekker thuis. Uh, nee, wat dat is uh, sociaal gezien. Als je het groter, als je het opentrekt, heel het verhaal opentrekt heeft alleen de maatschappij er alleen maar voordelen van. Want je krijgt mindere verzuurde mensen die een uh, angstreflex ontwikkelen... en die eigenlijk opbouwend naar het leven kijken. En ik denk in, naar de toekomst toe en gewoon in het algemeen denken. Als je jezelf daar eens aan wil zetten... en niet zo'n idee hebt van oh, ja, dat is gemaakt... Dan, dan denk ik dat uh, op grotere schaal dat het effect zeer positief is. Daar uh, ben ik zeker van. Thomas uit Antwerpen. Jan Peils, hoe lang moet hij nog zitten met die enkelband? Ja, nog tot uh, half november heeft hij hem om. En ja, die enkelband die is niet alleen goedkoper dan iemand in de cel zetten. Het voordeel is uh, volgens Thomas en Sarah ook... dat iemand die uh, voor het eerst een celstraf zou krijgen... niet met andere uh, gevangenen in aanraking komt. En zo is de kans natuurlijk kleiner... dat hij uh, later in de criminaliteit terechtkomt. Verslaggever Jan Pelt. De het was een klein berichtje in de krant gisteren over een Duits aardappelkartel. In Duitsland zouden jarenlang prijsafspraken zijn gemaakt waardoor aardappels veel duurder zijn dan nodig. Consumenten zouden vele miljoenen euro's te veel hebben betaald. Hoe zit dat hier? Zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren? Aan de telefoon is Anton Haverkort. Hij is aardappelexpert van de Wageningen Universiteit. Meneer Haverkort, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n aardappelkartel, kan dat ook in Nederland voorkomen? Uh, de kans op een aardappelkapel in Nederland, zoals we dat uh, in Duitsland schijnt te hebben voorgedaan... is in Nederland stukken, stukken kleiner. Waarom dan? Uh, omdat wij een, uh, een hele transparante aardappelmarkt hebben in Nederland. Um, kijk, het is in Nederland uh, is, uh, is de aardappel, de kurk, zeg maar, waar de Nederlandse uh, akkerbouw op drijft. Uh, we produceren bijna net zoveel aardappelen in ons kleine landje als in, in heel Duitsland. Uh, in Duitsland produceren ze ongeveer 60 kilogram per persoon en die eten ze ook zelf op... Terwijl in Nederland produceren we bijna 500 kilogram per persoon waarvan we nou, zeg maar 80% exporteren. En daardoor is het uh, een, een superbelangrijk gewas waarbij je heel veel spelers hebt in de markt die elkaar uh, via um, zeg maar zeggen, een soort inlichtingssystemen, beurssystemen, uh, prijsmonitorsystemen uh, uh, goed in de gaten houden. Er zijn ook beurzen in Nederland? Ja, er, zijn, er, ja er, zijn, er is een, een telersbeurs voor aardappelen in, in Emmeloord. er is dus er eentje in Goes. Waarbij telers dus uh, uh, uh, onderling uh, bekijken wat voor prijzen zij krijgen. En, en kunnen bedingen met de handelaren. En die prijzen die zijn gewoon ja, genoteerd of in ieder geval openbaar gemaakt. Zijn er meer bedrijven in Nederland dan in Duitsland? Of andersom? Uh, nou, in Nederland is, is de aardappel een veel, veel groter uh, uh, en een belangrijker glas. Uh, gezien de omvang van ons land. Kijk, in, de in Duitsland pleert ze misschien net zoveel aardappelen... maar dat is, we zijn bijna allemaal eetaardappelen... en een enkele fabriek die, die ze verwerkt tot friet. Terwijl in Nederland hebben we... ja, ik zei al, 80% wordt geëxporteerd. Ja. Dus we hebben een hele belangrijke zetmeel aardappelenmarkt. Die, die is eigen, eigendom van de boeren. Dus de boeren krijgen gewoon eh, het, het, het, het aandeel van, van, van de winst... Die die, die die coöperatie maakt. Dat geldt ook voor, voor sommige andere uh, uh, bedrijven. Maar we hebben dus een, de, de, de potgoed export dat wordt gedaan door een stuk of wat grote bedrijven en een paar kleinere bedrijven. Dat is 1 miljoen ton. Nou, in die export wordt ook allemaal uh, de, de prijzen daarvan uh, voor het buitenland en ook voor de binnenlandse afzet van pootgoed aardappelen... wordt weer gemonitord en, en, en gepubliceerd door het bedrijfschap aanrappelen. maar die boeren in zo'n coöperatie maken toch al prijsafspraken met elkaar, neem ik aan of niet? N nou, dat is vaak een soort van, van pool. Hè. Stel je, je hebt een, een coöperatie die pootgoed maakt. dan zijn er bijvoorbeeld 100 boeren of 200 boeren. Die gezamenlijk een coöperatie te zijn. En uh, dan zet uh, de, de directie van de coöperatie, die koopt al die aardappelen op van die boeren, oftewel die, die neemt ze af en die zet ze vervolgens af in, in, uh, bij, bij, bij, bij weer andere telers of aan het buitenland. Nou, en dat is nu het leuke, uh, omdat ze allemaal eigenaar zijn van, van, van die coöperatie, krijgen ze op het eind van het seizoen de poolprijs, de gemiddelde prijs die de aardappelen hebben opgeleverd, krijgen ze uitbetaald. Nou, en dat vereist zoveel zeg maar zeggen, transparantie. Uh, van van uh, waar gaat het geld heen, uh, waar wordt het afgezet, tegen welke prijzen. Nou, en al, al, al dat monitoren en vastleggen. Zoals we voor het een heel ander systeem hebben in, in Nederland dan in Duitsland. Omdat alle prijzen ja, worden gemonitord door belanghebbenden. Dus en wat kost een, goed, een kilo aardappelen hier op dit moment? Weet u dat? Uh, nou, ja, dat hangt er vanaf of je in de supermarkt bent. Uh, en in welke soort supermarkt. Of uh, welk soort aardappel. De goedkoopste. Uh, de, de goedkoopste aardappelen in de winkel kun je ze voor, voor, ik denk de goedkoopste voor 60 cent eh, kopen. En zijn ze in Duitsland, in Duitsland veel duurder dan? Uh, nou, in, in Duitsland zullen ze niet heel veel duurder kunnen zijn... want anders dan halen Duitsers gewoon hier de aardappels op. Uh, maar wat wel vaak zo is... Kijk, Nederland is echt een, een, een super aardappelproducerend land. Ook allerlei groentes natuurlijk in de kassen. En omdat wij dan zo dichtbij zitten bij die aardappels en bij die, die groentes in die kassen is gemiddeld in Nederland, uh, van heel Europa misschien wel, de groente uh, het goedkoopst voor, voor, voor consumenten. En dan kwam er gisteren ook het bericht dat er door een aantal pluimveehouders is gefraudeerd met eieren. Justitie werd erover getypt door Duitsers. In Nederland ja. zijn in februari van dit jaar zeven handelaren in eieren beboet vanwege prijsafspraken. Ja. Dus dat soort zaken gebeuren wel? Uh, ja, ik heb voor de aardappelen al geschetst dat er zoveel transparantie ja. is, dat er zoveel belanghebbenden zijn. En, en, uh, nu de eieren. Nu, nu de uien, de uien. <laughs> nou, ik ben meer, ik, ik werd al aangekondigd als expert expert dat wil ik, graag bij houden. Maar een paar jaar geleden was er ook een, een affaire rondom in zilveruitjes. Kijk, als er maar weinig spelers zijn, um, dan kan ik me voorstellen, en als er geen monitoring systeem is en de prijzen worden niet echt, echt op de beurs genoteerd en, en, en heel ruim verspreid. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Maar nogmaals, als ik weet meer van aardappelen dan van, dan van uh, kartelmechanismen. Yeah. Maar het, het schijnt dus voorgekomen te zijn. Nou, uh, voor aardappel ja, lijkt het mij vrijwel onmogelijk... vanwege uh, echt de, de, de beurzen van verpakte tafel aardappelen. Die, die worden allemaal uh, ge, uh, gemonitord. Um, de, de, de, de, de contracten Het zit wel goed met die aardappelen. Ja. zeggen. Yeah. Nou ja, het is, is zo'n yeah. transparant systeem dat het... Uh, omdat iedereen belanghebbend is, um, dat, dat, dat, ja, dat is daar bij de aardappel moeilijk, moeilijk heel een moeilijk. Een aardappel met een uitje, een paar aardappelen met een paar uitjes, dan heb je de W van Stampot. Ja. Haverkort. Ja, ja, alleen nog gooi je dat, de uh, worteltjes erbij. Hè? Professor Anton Haverkort van de Wageningen Universiteit, veel dank. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Dit is radio 1. Het is 1 minuut voor half twaalf. Hier is Dorot Megens met het NOS Journaal. Consumenten worden in de maling genomen met groene stroom. Dat zegt de Nederlandse energiemaatschappij in een krantenadvertentie. Volgens het bedrijf kan in Nederland niet genoeg groene stroom worden opgewekt... om alle klanten te bedienen. De Nederlandse energiemaatschappij zegt dat het zichzelf ook schuldig maakt... aan misleiding over groene stroom. Net als alle andere grote energiemaatschappijen. De regering van Syrië wil nog niet zeggen of het land meedoet aan een vredesoverleg. De Verenigde Staten en Rusland willen dat er zo'n conferentie over Syrië komt. In eerste instantie was het regime van president Assad positief. Maar vandaag zei de minister van Informatie dat hij eerst wil weten waar de conferentie precies over gaat. Het kraanverhuurbedrijf Lima Holding wordt toch niet vervolgd voor betrokkenheid bij de bouw van de Israëlische afscheidingsmuur op de westelijke Jordaanhoever. Volgens het OM is het Nederlandse bedrijf waarschijnlijk wel strafbaar, omdat het internationaal humanitair recht is geschonden. Maar vervolging is volgens het OM niet opportun. Het proces was waarschijnlijk slecht geweest voor de relatie tussen Nederland en Israël. En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de vermissing van Ruben en Julian uit Zeist. Mogelijk worden nieuwe feiten naar buiten gebracht in de uitzending. De politie is nog altijd op zoek naar tips en camerabeelden. die kunnen helpen om de twee broers te vinden. Dat zijn de hoofdpunten. Nog een paar problemen op de weg. John Zouoka. Ja, geen files, wel weggesluitingen. De A58 richting Vlissingen. Daar is de weg dicht dus bij de Vlakentunnel. Het heeft te maken met een spoedreparatie. Vanmorgen heeft daar een te hoge vrachtwagen de tunnel flink beschadigd. Al het verkeer wordt daar omgeleid over de N289 en de N279 de weg Roermond Den Bos. is door een ongeluk met een vrachtwagen in beide richtingen dicht bij Middelrode houdt daar dus rekening met een omleiding. Dit is de met Felix Zo meteen de kleinzoon van Willem Drees over dienstgedachtegoed en de strijd om de Noord en de Zuidpool. As the ice melts, as the technology improves, as the international legal regime evolves, what's happening is the Arctic Ocean is becoming an ocean like any other. The challenge for the Arctic states, our countries like China, Japan, South Korea, the European Union, are saying this is becoming an international space. We want to we want to participate. Een fragment uit een documentaire van Al Jazeera, The Battle of the Arctic. De Noordpool is de hoofdprijs geworden in het geopolitieke spel. Er zouden namelijk enorme voorraden grondstoffen kunnen liggen en die worden door het smelten van het ijs almaar toegankelijker. En diezelfde klimaatverandering vraagt ook om nieuwe afspraken voor de Zuidpool. Deze weken wordt over beide Polen topconferenties worden georganiseerd. En ik spreek daarover met Kees Basmeijer, hij is hoogleraar natuurbescherming en waterrecht. En met Laurens Hakkenbord, hij is hoogleraar arctische archeologie. Goedemorgen allebei. Goedemorgen, Meneer Hakkerbord, de Noordpool, daar wil ik mee beginnen. Deze dagen komt in Zweden de Arktische Raad samen. En waar hebben ze het dan over? Um, ja, in eerste instantie kijken ze terug naar de afgelopen twee jaar... toen Zweden voorzitter was en er een aantal besluiten zijn genomen. En er vindt een overdracht plaats van uh, het voorzitterschap van Zweden aan Canada. Allemaal wat protocolaire gedoe. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal protocolaire dingen... En, uh, de hele vergadering is uitgebreid voorbereid. Uh, de ministers hoeven eigenlijk alleen maar een aantal besluiten te nemen. Zo nemen ze bijvoorbeeld een besluit over uh, de marine oil pollution preparedness. Wat is dat? Sorry? Wat is dat? Uh, dat is een, uh, een, een uh, reg regeling die opgezet is om uh, verontreiniging van de oceaan uh, te voorkomen. Op het moment dat er een, een ongeluk gebeurt met zo'n boot met nou ja, een lepel olie dan? Ja, bijvoorbeeld. Er zijn heel weinig regels voor de Arktische Oceaan. Wat u net al liet horen, was dat de Arktische Oceaan, dat hij uh, een normale oceaan begint te worden. Althans, dat denkt men. En uh, daar moeten regels voor gemaakt worden. En die regels die zijn gemaakt uh, door een uh, commissie. En uh, die is met een voorstel gekomen. En de ministers uh, die, uh, zeggen daar dan ja tegen. Zo Meneer er meestal. zijn er ook nogal wat landen die de status van waarnemer willen hebben. Bij die raad. En dat is vast niet alleen omdat ze ijsberen willen kijken. Wat hebben China en India bijvoorbeeld aan zo'n titel? Nou, China en India die willen uh, de hele gang van zaken in de gaten houden. Veel meer kun je als waarnemer ook niet doen. Je mag af en toe mag je een, uh, een statement maken, maar dat is dan ook alles. Je mag niet deelnemen aan de discussies. Maar ze willen wel de zaken in de peiling houden. En dat gaat vooral over uh, de scheepvaartroutes die via de Arctische Oceaan zouden uh, kunnen gaan lopen en die de afstand tussen China en India en Europa en uh, Verenigde Staten in, uh, sterk in zou korten. Komt dat 40% dan? korter ongeveer. Hoe komt het dat het 40% korter wordt? Uh, het is een kortere route. Uh, dat was niet ijs mogelijk. Melt. Ja, als het ijs smelt, dan kun je dus via een kortere route... Ja. Barents die probeerde dat al aan het eind van de 16e eeuw. Dus uh, uh, dat, uh, dat, dat is heel reëel, dat dat een kortere route wordt. Meneer Basmeijer, u zit volgende week bij een soortgelijke top uh, voor de Zuidpool. Waarom horen we daar minder over? Daar horen we minder over omdat daar in het verleden al hele belangrijke besluiten genomen zijn. Uh, bijvoorbeeld het besluit om daar niet uh, voor commerciële redenen mijnbouw mogelijk te maken... is een besluit in 1991 genomen. Uh, in de jaren 80 was namelijk een vergelijkbare discussie gaande rond Antarctica. Veel aandacht van grote uh, milieuorganisaties ook. En met dat besluit, dat is eigenlijk het protocol geworden bij een Antartisch verdrag... in zaken milieubescherming, uh, is daar de attentie de, de aandacht verminderd. Um, Tot en hoe daar... lang mag er niet uh, gedolven worden? Uh, 50 jaar ja, of... vanaf uh, de inwerkingtreding van het protocol. En dat is 2048. Zijn er veel grondstoffen? Er is het nodige. Uh, zowel olie, gas, maar vooral ook uh, mineralen, ertsen of, of allerlei uh, ertsen. En zijn die makkelijk te winnen? Dat is niet makkelijk. Daarom was het misschien ook wel een makkelijke afspraak in 1991. Uh, als je onderzoek laat doen naar de ja, economische. Uh, uh, ja, het te interessant zijn van uh, het delven van die rijkdommen uh, in de toekomst... dan zou het wel eens kunnen zijn dat het in de jaren dertig erg aantrekkelijk gaat worden. Waar gaat het dan wel over op die conferentie? Het, het gaat over, uh, vergelijkbaar met de Arctische Raad... over uh, allerlei actuele ontwikkelingen in dat Poolgebied. In dit geval dan het, uh, het Zuidpoolgebied. Het belangrijkste inhoudelijk onderwerp is denk ik toerisme. Dat is sterk toegenomen. Tussen 1960 en 1990 was het ongeveer duizend mensen per jaar. Het laatste jaar was het een groei van 32 procent sinds het voorgaande jaar. Dat komt ook een beetje door crisisjaren. Dit jaar neemt dat weer toe, uh, na 35.000 mensen. En daar zijn eigenlijk drie zorgen. De cumulatie. Kunnen we zoveel mensen aan zonder dat het effect heeft op uh, flora, fauna... maar ook op wilderniswaarde. Yeah. Een tweede zorg is, mogen er hotels gebouwd worden in de toekomst? Hebben mogen er nog... hotels gebouwd worden? Dat hebben we uh, al vijf, zes jaar besproken. De Nederlandse inzet is geweest uh, om dat tijdig te verbieden. Uh, nu het nog niet gaande is. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen. Er zijn een aantal landen die daar de noodzaak nog niet van inzien. Uh, en een derde zorg is dan ook de diversiteit. Uh, we zouden dus meer land uh, gebaseerd... Uh, Toerisme kunnen krijgen, maar ook uh, het, de diversiteit van toerisme neemt enorm toe. Base jumping, marathons. Uh, Dat gebeurt er allemaal? En, gebeurt er allemaal al. Uh, en de vraag is uh, of we daar regels voor willen aannemen. Meneer Hakkerbord, het, het klinkt allemaal wat cynisch. Wat de landen rondom de Zuidpool vergaderen over natuurbescherming. terwijl de landen bij de Noordpool feest vieren omdat de poolkappen smelten. Nee, dat is niet waar. De Arktische Raad is opgericht juist vanwege natuurbescherming, vanwege de belangstelling voor het milieu. En dat is de belangrijkste drijfveer geweest. Maar het grote verschil is... dat, dat is het verschil wat de heer Basmeijer ook al zei, in tijd. Alle afspraken in Antarctica zijn gemaakt, laten we zeggen, 30 jaar geleden... Ja. En uh, nu, op dit moment, speelden er een hele andere problemen. Er is een grote vraag naar fossiele brandstoffen. En er wordt verwacht dat er grote hoeveelheden fossiele brandstoffen... in het Arctisch gebied zijn. En daarom uh, is men heel erg belangstellend voor dat gebied... Het zou toch verstandiger zijn, denk ik, om net als bij de Zuidpool... voor de Noordpool tot onderlinge afstemming te komen. Ja, als dat zou kunnen, dan zou dat heel mooi zijn. Wat je, wat je ziet op het ogenblik is dat de acht Arktische landen... proberen toch een beetje dat gebied exclusief te houden... en proberen alle niet-Arktische landen uh, buiten het spel te houden. Wie zijn die acht? En, uh, de acht Arktische landen zijn uh, Noorwegen, Finland, Zweden, IJsland... Canada, Rusland en de Verenigde Staten via Alaska. En die proberen dus dat gebied exclusief te houden. En het is vooral Rusland en Canada die er heel veel belang bij hebben dat uh, niet-Arctische landen ja, toch zoveel mogelijk buiten uh, het spel gehouden worden. Dus geen China, geen India, geen Japan? Nou ja. Het uh, is de vraag of ze daar uh, zonder kunnen. Op dit moment zijn er uh, zes landen uh, zijn uh, waarnemer. Uh, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en uh, het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn de landen die vanaf het begin van uh, de, de oprichting van de Arktische Raad in 1996... het waarnemerschap hebben aangevraagd. En nu op dit moment zijn er veertien landen die ook het waarnemerschap aanvragen... We zijn nu twintig uh, jaar verder, zeg maar. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat heeft als consequentie dat uh, de belangstelling ook erg groot is geworden. Met name voor de fossiele brandstoffen. Ja. En uh, ja, behalve China, Italië, uh, Japan, Korea, Singapore, India heeft ook de Europese Unie eh, belangstelling getoond. En de grote discussie vanavond tijdens het diner van de ministers... van Buitenlandse Zaken zal gaan over het participeren van de Europese Unie. Terwijl Nederland er al in zit, zit terwijl uh, ja. een heleboel ja. Europese landen er ook al in zitten. Nou ja, precies, dat is precies het punt waarom dat ze eigenlijk uh, de nodige twijfels hebben... over de deelname van de Europese Unie. En in de wandelgangen wordt al gezegd dat men waarschijnlijk niet akkoord gaat... met het waarnemerschap van de Europese Unie. We horen eigenlijk heel weinig over de inheemse volk in die strijd om de Noordpool. Hebben ja, die niets die zijn, te zeggen dan? Maar die zijn wel degelijk betrokken, hoor. Die zijn als permanent participants uh, uh, zijn die betrokken. Die mogen ook met de discussie meedoen. Die mogen statements maken. En oorspronkelijk is de Arktische Raad ook opgezet... als een forum voor de inheemse bevolking... om in gesprek te komen met hun nationale regering. Ze nemen niet deel aan het besluitvormingsproces... omdat dat een zaak is van de nationale overheden. Meneer Basmeijer, die topconferenties van deze weken, die topconferentie over de Zuidpool bij u, is dat een positieve ontwikkeling voor de Polen of gaan ze er alleen maar op achteruit? Nou, de economische druk op beide polen neemt gewoon toe. In, in, het, in de tijd dat een Antarctisch verdrag werd gesloten, eh, zag je dat het vooral ging om wetenschap. Eh, toerisme is nu enorm eh, toegenomen. Eh, het klopt dat het begonnen is, ook in de Arctics, voor eh, milieubescherming. Maar je ziet dat de eigen belangen van de staten enorm groot is. Dus dat is een vraag aan u, meneer Hakkerboort. Ja. Is het een positieve ontwikkeling voor de Polen, dit soort conferenties... of gaan ze er alleen maar op achteruit? Uh, uh, nou, ik denk dat het in eerste instantie een positieve ontwikkeling is... omdat milieubescherming nog steeds een heel belangrijke rol speelt... vooral in de werkgroepen van de Arktische Raad. Maar in tweede instantie heb je ook uh, de tendens... dat de Arktische landen proberen de Arktische Oceaan exclusief te houden. En dat is een heel uh, moeilijk punt... Want dat zou juist niet moeten. Het zou een uh, mondiale verantwoordelijkheid moeten zijn voor uh, de Arktische Oceaan. Eigenlijk de ver En Ik zou daar ook een verdrag moeten komen... Uh, in mijn uh, opinie uh, als uh, vergelijkbaar met dat in Antarctica. Mag ik u danken? Laurens Hakkerbord, hij is hoogleraar arctische Archeologie... en Kees Basmeijer, hoogleraar Natuurbescherming en waterrecht. Graag ja. gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. De Gids.fm hij was jarenlang televisiepresentator en is binnenkort weer te zien en te beluisteren als presentator van webtelevisie en webradio. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven en zijn nieuwe plannen, online. De webwereld van Gilly Koster. Ik heb uh, 4.500 uh, volgers op Facebook en heb ook nog een aantal op Twitter, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd en ik ben veel online. En je bent natuurlijk bekend als uh, televisiepresentator, filmmaker, documentairemaker. Maar je bent op dit moment bezig met een nieuw internetproject. Vertel. Ja, um, ik ben samen met een aantal mensen uh, om mij heen... ben ik bezig het zogenaamde Nieuwe Media Platform uh, uh, op te richten. Het NNP. Uh, dat wordt een platform waarbij we internetradio, uh, internettelevisie... en ook uh, internetmagazines gaan uitgeven. En wat voor soort programma's gaan jullie maken online? Nou, um, ja, wie mij een beetje kent, weet dat ik, uh, uh, als je mij ziet, je kan geen, je kan geen uh, medium shot van me maken, want dan zit je meteen full close op. En als je dan naar zo'n full close op kijkt, dan zie je een grote zwarte man. En uh, dat vind ik heel erg prettig dat ik dat ben. En uh, ja, mijn interesse ligt ook heel erg uh, bij zeg maar de, de nieuwe Nederlanders... zoals uh, Eberhard van der Laan dat toen uh, ooit noemde. En dan zullen sommige mensen zeggen... oh nee, toch geen multiculturele tv en radio? Nee, het woord multicultureel zul je niet uit mijn mond horen. Uh, maar uh, een, een, een, een, een grotere culturele diversiteit... Uh, uh, en uh, menging van de wereld zoals ik hem zie. En de wereld waarvan ik denk dat er nog de overgrote meerderheid van Nederland... Uh, dat ook zo ziet. En wanneer gaan jullie beginnen? Uh, je zult van ons horen over ongeveer uh, drie weken tot een maand. En wat doe je verder nog online? Want je hebt een eigen website, gilimanjaro.com. Wat gebeurt daar? Op Guilimanjaro.com, dat was een soort oefenterrein van mij. Uh, voor, voor mij ook, van het uh, NNP. Uh, bij Guilimanjaro heb ik het allemaal alleen gedaan. Ik heb alleen die filmpjes daarop gezet. En ik heb getest of het werkte. En noem eens een filmpje wat je recent op Guilimanjaro hebt gezet. Wat je heel mooi of interessant vindt. Het laatste filmpje dat ik gepost heb, dat is een filmpje van een Japanse vrouw. En uh, die zit dan in zo'n uh, zo programma als uh, So You Think You Can Dance. Maar dan is het niet dance, maar So You Think You Can Do This, weet je, heet het dan. Uh, in, uh, en dan doet ze echt iets ongelooflijks met, uh, met evenwicht, weet je wel. Ze bouwt... Langzaam een soort mobiel, weet je wel, wat je wel eens boven die babybedjes hebt hangen. Uh, maar dan zonder touwtjes. Het zit allemaal los, zit het aan elkaar. En het, nou, het is geniaal. Geniaal. Maar ik heb ook bijvoorbeeld filmpjes gepost van een ex-Canadese minister van Defensie, die gewoon. Echt voor een Senaatscommissie verklaart dat er aliens onder ons zijn. Al was minister of National Defense I had citing reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy and Air Force. En dat is toch niet een halve gare gek. Dat is echt een, een, een ex-minister van Defensie van Canada. En die verklaart onder Ede. Voor een commissie dat er twee aliens, die noemt hij dan de Tall Whites... in dienst zijn van Amerika. Nou, ik waarom vind... weten wij dat niet? Ja, dat verklaart hij ook. Hij zegt omdat er uh, hele grote machten zijn die niet blij zullen zijn wanneer uh, dit soort nieuws echt bekend wordt. Daarom komt het niet in de mainstream media. En uh, ja, je kan je ook voorstellen wat er gebeurt... als mensen erachter komen dat God niet bestaat. En dat uh, uh, uh, Mohammed ook niet bestaat. En, en Allah ook niet. Weet je wat ik bedoel? Dan, dan, uh, dan valt de hele wereld in elkaar. Dus dat soort dingen moet je toch op een andere manier brengen, denk ik. En muziek online? Geweldig. Muziek online vind ik echt geweldig. Dat ik, uh, soms hoor ik zulke mooie dingen aan muziek op internet... dat ik gewoon echt tranen in mijn ogen krijg. En het stukje muziek dat ik graag zou willen uh, delen... Met, uh, met de luisteraars van dit programma... dat is het stukje muziek van MC Fit. Dat is de, het pseudoniem van Glenn Faria. Een jongen uit de Bijlmer die goed voor zijn gezin zorgt... En uh, hij heeft nu een nummer gemaakt en dat heet Het Duurt Te Lang. En dat raakt mij tot op het bot. Dankjewel, Glenn Fadia. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En moeten door, dus voor de laatste keer is het spijt me. Het duurt te lang. Het duurt te lang. We staan stil. Wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang.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 wat ik wil, dat duurt te lang. Glenn Faria, oftewel MC Fit met Duur Te Lang, een favoriet van presentator Gilly Koster. En de prachtige videoclip die hoort bij dit nummer en alle andere besproken links staan op de website. Bye, bye, bye. De Gids.fm De Gids .fm. De Dries heeft voor mij zoveel betekend dat ik nou bij wijze van spreken blij kan zijn dat ik heb één zoon heb en dat hij ook nou kan, kan studeren. De man die zal ik nooit vergeten, eerlijk Wat hij allemaal voor ons gedaan heeft in onze leeftijd, dat hadden we vroeger geen armoed. Twee dames op leeftijd in het journaal Kort Na de Dood van Willem Drees senior. Vandaag is het precies 25 jaar geleden... dat de sociaal-democratische grondlegger van onze verzorgingsstaat overleed. Bij mij zit zijn kleinzoon, hoogleraar Godsdienst, filosofie en Leiden... dokter Willem Drees. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw vader, een van de oprichters van de politieke partij DS70, heette ook Willem Drees. Met u erbij komen we dus al op drie. Zijn er nog meer? Uh, nee, op dit moment niet. Of op uh, dit moment ben ik de enige... Um, maar het patroon in de familie was ook eigenlijk andersom. Het was een Willem, en dan een Johannes Michiel, en dan een Willem. En mijn oom heette ook Jan, Johannes. Alleen zijn jongere broer heette Willem. En daar is het uh, nou, een te veel geworden, zeg maar. U heeft uw opa, die op zeer hoge leeftijd overleed, gekend. Jazeker. Was... Wat is er van hem het meest bij u bijgebleven? Uh, zeg maar als, als scholier of als student, bij hem op bezoek komend... dat hij in zijn stoel zit, uh, een beetje doverig... Uh, en dat je hem uitloopt tot een gesprek... en dat hij dan begint met een monoloog. En dat gaat dan vooral over vanuit zijn geschiedenis, zeg maar. Dus een gesprek van twee zinnen zeggen en de ander zegt twee zinnen... dat liep niet zo, want hij was behoorlijk dovig... maar uh, als je een onderwerp aanreikte, dan kwam een hele geschiedenisles. Was er ook een lieve opa? Uh, hij was zeker lief, maar hij was niet degene... die uh, op de knieën met de kinderen ging spelen. Dat was eerder mijn oom, die ook daar in huis woonde, of mijn grootmoeder... Uh, die deden spelletjes met ons. U noemde hem ook opa? Nee, wij noemden hem grootvader. Uw grootvader werd uh, liefkozend vadertje Drees genoemd... omdat hij aan de basis stond van de verzorgingstaat. En zijn eigen partij, de PvdA, is onder Wim Kok... werd gezegd destijds, begonnen met de afbraak daarvan. Zoals het inperken van de WRO. Zou uw grootvader zich in de huidige PvdA nog wel hebben thuisgevoeld? Uh, het is een beetje natuurlijk een gat in de tijd, zeg maar. Ja. Een enorme sprong. Maar ik denk eigenlijk misschien wel uh, weer meer. Ik denk ook dat dat punt van die verzorgingsstaat voor hem niet uh, een belangrijk breekpunt was. Hij was bezorgd. De, uh, hij sprak zelf bij voorkeur van een waarborgstaat. Dus het beschermen van degenen die problemen hebben. Maar hij was bezorgd dat die re regelingen te ruim werden en dan niet in stand gehouden konden worden voor degenen die het echt nodig hadden. Toen al. Ja, dus uh, voor de uh, rond de WO, de ongeschiktheids. Voorziening zie je dat hij in de jaren 60 en 70 ook al uh, kritiek uit... dat dat te royaal is, dat mensen die het niet echt nodig hebben krijgen... maar dat daardoor de mensen die het wel echt nodig hebben... Uh, in de knel gaan komen. In de studio in Den Haag zit het Kamerlid Paul Ulembeld... van de Socialistische Partij. Meneer goeiemorgen goedemorgen. Is het gedachtegoed van Vadertje Drees bij de SP... in betere handen dan bij de PvdA? Nou ja, ik denk van wel. Kijk, wat Drees uitstraalde, dat was, uh, je moet voor elkaar zorgen, de overheid heeft daar een verantwoordelijkheid. En wat je nu ziet gebeuren bij de Partij van de Arbeid, dat ze dat juist afbreken. Uh, zelfs mensen die zorg nodig hebben, moeten het zelf gaan regelen. Uh, dat was niet de filosofie van Drees. De filosofie van Drees was, je moet zelf doen wat je kunt, maar de overheid help je en arm en oud zullen we nooit meer in één zin uh, uh, hoeven noemen. Ja, en dat zie ik echt niet bij de Partij van de Arbeid... en wel bij de DSP. Heeft u een beeld gelijk? Uh, ik denk, ja, ik, ik zou het anders zien, laat ik het zo zeggen. Nou, zegt u het maar. Uh, ik denk dat een belangrijk punt... Nou, de, dus de voorzichtigheid van hoeveel doe je als overheid... dat dat uh, bij mijn grootvader er heel sterk in zat... Uh, en dat er een aantal andere motieven zitten. Nou, er was bij hem ook een enorme loyaliteit aan de beweging, zeg maar, de sociaaldemocratie. Dus uh, sowieso zouden andere achtergronden. En de SP komt uiteindelijk via een andere weg op de plek waar ze zitten. Voor hem denk ik een hele grote stap zijn geweest. Om zich bij thuis te voelen. Nadruk op de interne discussie, ook in de partij. Uh, denk ik dat hij zich meer bij de Partij van de Arbeid. En ik denk eerlijk gezegd ook uh, bewondering voor. Maar voor een deel spreek ik gewoon voor mezelf eigenlijk, ja. hoor. Maar uh, voor, voor het Samson, die dan uh, zegt van... ja, we hebben hier uh, afgelopen week over die illegale uh, een belangrijke issue. Maar we zijn geen, als ik het vertaal, geen one-issue-partij. We zijn een partij die een bestuurlijk verantwoordelijkheid genomen heeft... waar een heleboel kwesties tegelijk zijn. We krijgen niet op alles onze zin. Maar in dat pakket zitten een heleboel dingen die we kunnen doen. Dus iets meer die kleine stappen en iets meer de, de compromisbereidheid... Toch meer PvdA, waar uw uh, grootvader zich uh, bij zo'n thuis voelen in het huidige tijdsgevricht. Dat zijn dingen die u liever niet hoort, meneer Ulenbelt. Nou, als kleinzoon ben je trots op je grootvader... en dan mag je natuurlijk uh, je eigen ideeën daarover ventileren. Maar kijk, de, de, de, de grote populariteit van Drees... had hij eraan te danken dat hij dingen deed voor mensen die arm waren... En dat zie je niet meer bij de Partij van de Arbeid. Die zeggen nu zelfs dat je voor een bijstandsuitkering moet werken. Uh, dwangarbeid uh, valt. De zorgende overheid, de verzorgingsstaat, die verdwijnt bij de Partij van de Arbeid uit beeld. Ja en de SP die groeit. Uh, uh, dankzij de mensen die warme gevoelens hebben voor Drees. En juist die zorg van de overheid voor anderen wel willen organiseren in dit land zonder dat, overigens dat daar misbruik van wordt gemaakt. Ja, we hebben de hele strijd met de Partij van de Arbeid gehad had over de AOW, waarbij wij zeggen dat de Partij van de Arbeid... de AOW verkwanselde en dat wij daarvoor opkwamen. Het is een hele strijd geweest, maar ik voel mij meer... op sociaal gebied zeker thuis in het gedachtegoed van Drees... dan dat je nu bij de Partij van de Arbeid zit. Prachtig, twee erfgenamen dan tegenwoordig in Politiek Den Haag. Ja, ik denk, nou, twee elementen eruit. Eén is werken bij een uitkering. Dat wordt als wethouder in Den Haag ook in die periode, de jaren 30. Uh, wel degelijk er inzet is geweest. De ontwikkeling van het Zuiderpark in Den Haag en andere dingen. Juist ook met inzet van mensen die een uitkering kregen. Als ze, als ze het konden. Maar die werkverschaffing die werd dus in die tijd al ontzettend verafschuwd door, uh, door links. Ook omdat het valse concurrentie zou uh, opleveren... met mensen die wel in loondienst uh, waren. Ja, ik twijfel of dat zo zwart-wit zo, zwart zo ligt. En de andere, de AOW. Mijn grootvader heeft heel nadrukkelijk van mij uitgesproken bij zijn leven... Van dat die leeftijd ooit omhoog zal gaan... ja, dat ligt redelijk voor de hand als nou, men langer is een, Dat is een kanaar uit de geschiedenis. Wij hebben alle teksten van Drees hebben wij nagegaan. Hij heeft dat nooit gezegd. Zurof heeft dat wel gezegd. Dat was ook de verantwoordelijk minister. Maar die deed dat eigenlijk alleen maar... om de ene wijfelaar in de Tweede Kamer, dat was een liberaal... om die ervan te overtuigen dat die 65 niet in beton gegoten was. Maar men ging er op dat moment nog helemaal niet vanuit dat dat zou gebeuren. En dat heeft ook heel lang geduurd. Deze is dus ongelooflijk belangrijk geweest voor uw partij, meneer Ulenbelt. Nou ja, in die zin wel. Ik bedoel, hij is uh, voordat Kok zijn uh, ideologische vleugels uh, veren afschudde. Uh, ik bedoel, er valt ook heel veel op Drees aan te merken, hoor. Ik bedoel, moeten de politionele acties moeten we niet vergeten. Hij heeft in 1950 heeft hij Nederland opgeroepen om massaal te uh, emigreren. 500.000 mensen zijn toen uh, vertrokken. Ik bedoel, dat hoort ook bij de erfenis van, uh, van Drees. Maar als het gaat om de sociale, de verzorgingsstaat, uh, voel ik mij... Een, uh, uh, beheer ik de erfenis van Drees met, uh, met veel plezier. Meneer Drees, uh, staat u vandaag in familiekring... of anderszins nog stil bij de 25e sterfdag van uw grootvader? Uh, niet speciaal, nee. Zowel uh, so zijn we niet erg, denk ik, van het herdenken... of speciale dagen of zo. Maar in de familiekring was eigenlijk het overlijden van mijn moeder... wat bijna samenviel met het overlijden van mijn grootvader... twee dagen daarvoor, uh, veel belangrijker en veel ingrijpender... omdat zij gewoon veel jonger was en... Nou, uh, ja, hij was ondertussen ruim over de honderd. En dat heeft u wel herdacht? Dat, uh, dat overlijden heb, van uw grootmoeder? Dat uw hebben we moeder? ook niet, niet herdacht. Uh, maar uh, ik denk dat mijn zus en ik daar sterker bewust mee bezig waren. Willem Drees, hoogleraar ethiek in Leiden. En Paul Ulenbelt van de SP over de 25e sterfdag van Drees Senior. Wat is er vanavond nog op televisie? Nou, natuurlijk het Songfestival met een optreden van Anouk. Hoe gaat ze het doen? Bij mij op de redactie zijn de meningen verdeeld over dat lied, Birds. De ene vindt het geweldig, de andere vindt het vreselijk saai... en niet vooruit te komen. Ik vind het wel een heel mooi nummer ik ben heel benieuwd... naar het resultaat vanavond in Malmö, de eerste halve finale. Surf naar degrids.fm. Zometeen lunch. Werk, gezin, relatie, status, presteren, bewijzen...